Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op luchthaven Eindhoven ligt stil vanwege een storing in het communicatiesysteem. Een aantal vluchten is afgelast. Binnenkomende vluchten moesten uitwijken naar Maastricht en Duitsland. Het is nog onduidelijk wanneer de problemen zijn opgelost. In de vertrekhal van vliegveld Eindhoven zitten zo'n 500 gestrande reizigers.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 De kritiek op de Britse krant News of the World vanwege een afluisterschandaal neemt toe. Grote adverteerders trekken zich terug en in de media wordt opgeroepen tot een boycott van de krant. Een medewerker van News of the World heeft onder meer de voicemail afgeluisterd van een vermist meisje. Ook zouden politici, filmsterren en misdadigers zijn afgeluisterd. Het weer, er trekken buien over het land, maar vanavond wordt het droog en zijn er opklaringen. Morgen begint zonnig, maar daarna neemt de bewolking toe gevolgd door buien, vooral in het noorden. Er wordt, het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 van Amsterdam de Amersfoort staat tussen Knoop het watergas meer en Muiden een file van 5 kilometer. En op de A1 richting Amsterdam tussen bussen en Muiderslot 3 kilometer. Tot zover de verkeer. In cirkel Zandvoort ben jij de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 Om, uh, om u het einde te onthouden, het nieuws zat er dus tussendoor. Maar dat kon ons eigenlijk niet zoveel schelen. We zijn gewoon doorgegaan waar we gebleven waren, dat is ja. met lang lange nieuws. ...Uriah Heep dus van de LP: You look at yourself. En daarvan draaiden wij het nummer July Morning... En weet je nou waar je hem hebt gespeeld? He? Weet je nou waar je hem hebt ja, gespeeld? Ja, dat, dat, daar ja, ja, daar zijn we achter. Ja, zijn achter. zijn Dat was Le Clou vroeger. Ja, Bar ja. Dancing le Clou... Bar Dancing Le Clou... Met dus uh, meneer Faro, u heeft de eerste prijs gewonnen. Ja, met de eerste prijs. Het ja. glazen service is gevallen? Ja. Dus kunnen we het niet uit. Nee. Nou, en anders hebben we nog een tweede prijs, een ja, een, een. Nee, niet die, die. Die hebben we een keer weggeven van de oh, tweede. We een keer nee, op station Zandvoort. Ja. Morgen tussen 12 en 2. je ja. gratis met de lift op en neer. Oké, okay, dat is ook leuk. Ja. ja, dat is de prijs. Goed, nou is gaan... Gefeliciteerd. Ja, Hans gefeliciteerd. <laughs> en bedankt voor de informatie. <laughs> uh, we gaan even iets anders dus doen. Uh, iets wat heel onverwacht is. Maar dat kan allemaal bij ons. Wij zijn niet zo moeilijk. Wij zijn niet zo strak in ons format. Uh, we ja, meneer Jansen, het kan raar lopen. Ja, dat is oké. Okay, we hebben hier een uh, aantal heren in de studio zitten. Jonge heren, mag ik wel zeggen. En die hebben allemaal een, uh, een, een leuk pakje aan. Ja, vroeger heette dat padvinders, maar dat hebben ze tegenwoordig. Uh, dat heet tegenwoordig scouting. Ja. Uh, nou, uh, vertel, uh, jullie zijn van een scoutinggroep. Welke scoutinggroep zijn jullie? Wij komen uit de Dr. Hermansgroep uit Driebergen. Uit Driebergen, allemaal? Huh, dat is een went weg. Dat, ja. dat ligt bij Zijste. Zijn jullie op de fiets gekomen? Uh, nee, we zijn hier naartoe gekomen voor een week met de auto. Oh, oh zomerkamp. Ja, het, is, het was nogal dramatisch, hè? Want Driebergen was van de week nog uh, op het nieuws, dames en heren, Dan weet u dat oh. Ja, Driebergen was nog op het nieuws, want het loket bij het NS station is daar gesloten van de week. Ze hebben geen loket meer daar. Hoe kan dat? nou? Hebben ze geen ja. loket meer daar? Ja, dat was van de week. Game, zijn al weg. <laughs> ja, ja het was van de week het nieuws? Uh, eergisteren, geloof ik of zo. Oké. Okay. Maar, maar goed, vertel maar eens. we hebben hier vier heren. Stel je eerst het voor. Ja. Dat is makkelijker. Um, bij, ik uh, heet Seb. En uh, ik zit bij de dokter A.E. Hermansgroep. Net zoals de andere vier. Oké. Okay. Ander nou, ik ben Niels. En ik zit ook bij de dokter A.E. Hermansgroep. En wij zijn nu op Zomerkamp. In okay. het uh, naaldenhof, geloof ik. Naaldenveld. Naaldenveld. Ja. In uh, Bentveld. Uh, ja. Ja, ik ben uh, Herm. En ik ben uh, ja, een van de jongsten van de groep. En uh, het is heel gezellig. Kijk, okay. Daar doen we het voor. En last but not least, de langste van de stel. Ik ben Victor, de PL van de groep. En ja, ik ben de leider. En ja, daarom mocht ik ook mee. Uh, Oké. Oh, PL P is postleider, postleider, ploegleider. Proefleider. Pro Goede pro leider. Wat een oh, leider. Oh, ja. oh, ja. pro leider. Ik zat even aan persoonlijke lening te denken. Maar nee, het is. Uh... <laughs> Dus. Hey, eh, hoe lang duurt dat kamp? Wanneer zijn jullie gearriveerd en wanneer gaan jullie weer terug naar Zaterdag huis? zijn we gearriveerd en ja. zaterdag gaan we ook weer weg Oké, okay. ja. nou jullie treffen het wel met het weer trouwens ja, ja, ja, Morgen wordt het nog mooier, let op Maar wat brengt jullie hier bij de radio eigenlijk? Dat vind ik wel leuk Ik uh, zag jullie wel allemaal in het dorp rondlopen Een hele hoop groepen, ook in groene pakjes en bruine pakjes, blauwe pakjes maar uh, de, de, de, wat doen jullie hier bij de radio? Nou, uh, wij hebben af en toe nog wel die spellen. En nu hebben we twee tegen alle En dan is er dus twee leiding. En die geeft ons opdrachten. En die moeten we vervullen. En dan krijgen we een prijs. Een buiten bed. Ja. En, een buiten bed. Een buit bed. Dat, is wel en, ook, dat wil ik ook hebben. Nou, okay. en, en, Welke opdracht moet ik daarvoor doen? Nou, dan moeten we zeg maar op de radio praten. En... Dan hopen we dat de leiders die het spel verzonnen hebben en de opdrachten het goed vinden, ja. Oké. Okay. Leiders, luisteren eens even. Die jongens ja. die zitten hier in de studio en die doen het fantastisch. Dit zijn radiotalenten. Dit zijn radio-dj's in SP. Ja, dat moeten we wel even, dus leiders, morgen op bijt op bed voor de heren. Hè. Dat uh, moeten we wel even betijden. En dan krijgt die leider wel een gratis vulling voor zijn luchtbed. <lacht> Anders boze mensen. Ja. Boze radio. Maar, uh... maar de leiders luisteren dus nu mee als het goed is. Ja. ja. Of die staat erbij is. nee. Die luisteren mee. Nou, bel even naar de studio als je meeluistert. 5730393. Om te zeggen of zeg, het goed het is. Zeg het wat rustiger. Die man die komt uit die perken. Oh, bel dan, dan even naar de studio 0235730393 5730393. Doe het nu. Ja. Dan kan je meteen op de eten zeggen of het goed is of niet? Ja. Ja. Of, of, of, ze, of ze geslaagd zijn voor het Ja, het ja. zou grappig redden. zijn. Ja. ja. ja. Heel erg nou. leuk. We ja, hebben een beller. Oh nee, nog niet. Nee, nog niet. Nou, dan moet hij wel. Het uh, dan nee, dan we gelijk ik, of je meeluistert. Ik, ik zit het lampje in de gaten te houden. Ja. Ik denk dat ze zo wel bellen. Ja? Denk ze oh, moeten ja. bellen. Ja. Ze moeten bellen. Hoe heten ze? R Rutger en Jet. Rutger en Jet, bel even naar de radio. Ja. Maar nou, noem nou het nummer nog even wat het is: 023 ja? 57 303 Juist, kijk. Nou, nou ik, dat is de tijd denk dat je ook die toetsjes even snel kan indrukken. Dat is makkelijk. Ja, maar ik denk dat hij via zijn telefoon zit te luisteren, dus dat ja, dat niet ja. samen gaat. Oké. Okay. Nou, nou, een radiootje apart gewoon. Ja. Ja, ja. Oh, gelukkig. Of hij heeft de radio gekocht? Andere leiding. Gelukkig. Nou, ja. zullen wij eerst anders een plaat gaan draaien? We gaan een plaat draaien. En dan kijken of ze... Oh, ja, Dat even. Ja, Dat is hoor. Zie je hem? Je bent live in de uitzending. Hallo, met Jet. Dag Jet, alles goed. Ja, bij mij is dat goed. Nou, nou, dat, dat is mooi. Je, maar... Ik heb hier vier jonge mannen staan. Dat weet ik, dat hoor ik. Dat hoorde jij? Ja, dat hoorde ik. En hebben ze het goed gedaan volgens jou? Nou, ze hebben het prima gedaan, ja. Krijgen ze nou ontbijt op bed? Nou, dat hangt nog een beetje van de andere opdrachten af natuurlijk. Joffer, mop, ze zitten hier in klamme ah, uh, handjes in kom, de studio, zijn je... helemaal stoer. Doen het gewoon live op de radio. Ja. Dus ja. ik. Nee, ze doen het hartstikke goed. Dus uh, voor de rest hebben ze vrijstelling gekregen. Nee, dat nog niet. Dat kan ik nog niet zeggen, natuurlijk. Jammer. Jammer, ja, jammer, jammer. Maar deze is wel echt heel goed geslaagd. Kijk, daar oh, doen we het voor. Daar doen we het voor. Nou, nou dankjewel. Dus ze zijn geslaagd. Dus deze opdracht hebben jullie binnen, jongens. Gefeliciteerd. Yeah. Yeah. Yeah. Bedankt. Deze opdracht hebben jullie binnen. Bedankt. Nou, leuk dat jullie er waren. Ja. Gaan we gaan weer verder met ons programma, want ja. we hebben nog een heleboel oude muziek. Ja, gedraai. dankjewel voor het belletje. Ja. ja. Succes ja. nog verder. Heb medelijden. in de gaten. Dat is een liedje trouwens, hè. Heb meedoen. Dat zou ik kunnen doen. Heb ja, dat is een liedje Oké. Okay. Nou, okay. Okay. Heb je een mop bij je? Uh, nee. Oh. <laughs> Ja, dat kunnen we ook niet draaien. Nee, dat kunnen we niet draaien. Goed, we gaan uh, door met Spendaul Ballet, dames en heren. U weet het, een bekende band uit de jaren 80. En uh, deze plaat die we hier hebben, die komt uit 1986. Onder de titel Through the Barricades, oftewel op de barricaden. En daarvan uh, daar gaan wij het prachtige werkje draaien. How Many Lies, oftewel hoeveel leugens jullie Spendaul Ballet How many lies van Spendau Ballet? In aansluiting op het prachtige interview. wat wij hadden met de Scouts uit de ja. Driebergen. Dus Ik ben benieuwd hoeveel Scouts er nog langskomen. Nou, <lacht> het is 2 tegen 1, dus. Uh... anders komen, komen we niet met onze muziek toe. Lijkt me gezond. Nee, maar we hebben ook daar vanochtend 5 of 6. Als de pik er gewoon nu bij hoor. Nou, nou, dan doen we doen ook door. zo. Kunnen we ook doen. Maakt niet uit. Er zit nog niks mee. Nee, Joe nou, Vitale! Doen we muziek. Joe Vitale, dames en heren. Van die prachtige LP: Plantation Harbor. En ik zei het al, niet zoveel mensen zullen hem kennen in Nederland. Maar toch is het wel een hele belangrijke jongen. Een jongen die uh, echt wel heel veel gedaan heeft. En in het circuitje van uh, Crosby, Stills, Nash, uh, Eagles, uh, noem ze allemaal maar op. Uh, daar heeft hij uh, toch aardig op wat aardig wat platen ook meegeschreven. En of gespeeld. En hij heeft, een, dat zei Moristen net al terecht. Op de LP Hotel Californië staat ook een nummer door hem geschreven. We gaan hem uh, weer draaien. Met uh, van deze prachtige LP en dit nummer dat heet Laugh Laugh. Oftewel lachen, lachen, lachen, lachen. to be, autumn with me and with you, and a child by your side, there's some Vitale was dat, dames en heren Met uh, het prachtige Nummer Laf Schitterend, uh, schitterend werkje En uh, even kijken Ja, nou ja, moet maar, He, moet maar. We zijn iets vertraagd in onze, in onze Uitvoering, maar dat maakt niet uit We gaan naar uh, Uriah Heep En uh, van Uriah Heep gaan we naar het prachtige uh, Het prachtige July Morning, wat u straks gehoord heeft Wat lang duurt, maar goed, dat maakt niet uit Gaan we naar uh, het openingsnummer Van kant 2 Prachtig werkje, LP Look at Yourself. En ja, die titel is bewust gekozen en het hoesontwerp is ook bewust gekozen. Want je kijkt als je de hoes in je handen houdt inderdaad naar jezelf. Het is wel een iets wat vage spiegel, maar dat kan voor sommigen misschien ook wel weer beter zijn. Dan, nou ja. Ja, je weet maar nooit. Het verdoezelt iets. <laughs> het is dat, nog net geen lachspiegel. Nee, het, nou dat kan je het ook van maken. Hè. Als je zo als je gaat, kijk. Als ja, je als je hoes, doet, een ja, hoes een Tenminste. beetje komt, dan is het een lachspiegel. Ja. Dat is het leuke ervan. De dat moet je niet doen als de plaat erin zit overigens. Nee, dat zou niet doen. Tears in my eyes, dames en heren. Is het prachtige werkje van Yoraya Heep van de LP. Look at yourself. Of like a fool I believed you were true and you had no disguise Forget you though, I'm not even sure if I- It gets you, though I'm not even sure if I can. Is afgelopen? Ja, ik dacht net heel veel. Die is afgelopen, man. Ja, nee, ja dat dacht nee. je even. Maar dat was niet zo, toen ging ze nee, nog wel. even door. Nou, ik hoop dat het stof een beetje uit uw oren is, dames en heren, want uh, dit is natuurlijk pure hardrock. En uh, uh, Uriah Heep. Uh, in, uh, de gloriedagen eigenlijk wel van deze muzieksoort. Met onder andere bands als Deep Purple natuurlijk en, en, en Uriah Heep. Niet uh, gering. Goed, het is uh, tijd voor het uh, volgende vaste onderdeel in ons uh, programma. Iets later dan u gewend bent, maar dat kwam door de Scouts. En dat vinden we ook niet erg. Maar uh, we krijgen nu de confrontatie. Oh. The Rolling Stones. The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles. The De confrontatie, de dames en heren. Confrontatie. Ja, ik zei het al, de confrontatie. Binnenkort, uh, over uh, ongeveer een maand, uh, iets langer dan een maand, gaan we dat een keer live doen. Uh, misschien wel even leuk om dat te vertellen bij de buren. Op Zondagmiddag 28 augustus, want dan gaan we daar de confrontatie live doen. Uh, ja, met LP's dan natuurlijk. Beatles versus de Rolling Stones. Ik hoop dat het goed zit. Ik hoop het ook voor je, want anders krijg je strafpunten. Het laatste nummer van de LP Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band, dames en heren, is aan de beurt. We lopen niet helemaal meer synchroon wat die dingen betreft, maar dat komt omdat de vorige LP die we van de Stones hadden wat korter was dan die van de Beatles. En, uh, dus we lopen niet helemaal meer synchroon, maar wat kan ons ontschelen, we maken het niet uit. In ieder geval, vanaf volgende week, uh, wat de Beatles betreft, gaan we over naar uh, The White Album, uiteraard. Uh, een dubbele LP. En uh, we gaan, uh, wat de stooms betreft zijn we intussen al begonnen aan uh, Backers Bank. Hey, maar dat hoort u straks na deze plaat. We gaan Sergeant Pepper afsluiten met uh, dat fantastische indrukwekkende slotnummer van deze plaat. Wat de BBC uh, toen de tijd niet wilde draaien. Omdat ze ook hier weer een uh, verbondenheid met drugs vermoeden. Met LSD. En uh, daarom wilden ze dat in de tijd niet draaien. Maar in wezen is het gewoon een verhaal wat John Lennon vertelt. En er is eigenlijk gewoon helemaal niks mis mee. Hij vertelt gewoon over dingen die hij in de krant gelezen heeft, over een ongeluk. Hij vertelt uh, over een rol in de film die hij toen de tijd net gespeeld had, How I Won the War. En hij vertelt over zeer uh, merkwaardige gaten die toen de tijd gevonden zijn, dat is ook echt gebeurd. Uh, de gaten ergens in, in Blackburn, Lancashire, de gaten in de grond en waarvan men niet wist waar die gaten vandaan kwamen. Ufo's. Ja, misschien wel. Dat zou best kunnen. Maar dat is in ieder geval waar de tekst een beetje over, op, over gaat. in het middenstukje van het nummer is geschreven door Paul McCartney. Um, want de, het was eigenlijk nog niet klaar. John Lennon had alleen zijn deel, zeg maar. En Paul McCartney had nog een, li een los liedje. En dat hebben ze toen op een gegeven moment bijgevoerd. De slottrack van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club. We beginnen natuurlijk met de reprise van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club. Band, maar dat gaat in elkaar over... Dus vandaar dat we dat achter elkaar draaien. Sergeant Pepper samen met A Day in the Life. Dames en heren, hier zijn de Beatles. The Beatles. The Beatles, The Rolling Stones, The Beatles. De confrontatie. Ja, ik zei het al. Binnenkort gaan we dat een keer. Uh... Ja, dat duurt nog wel. Uh... <laughs> dat duurt zeker nog. En als je hem nog door laat lopen, dan hoor je nog iets geks. Maar dat uh, dat. laten we nog helemaal. Nee, dat doen we niet. Dat kost wel veel tijd. We gaan lekker door. Dit is allemaal, dit, dit, dit, dit uren nog Dit, dit is gewoon een, een klap op een piano Met het pedaal ingedrukt houden En, en, en maar uit laten sterven Net zolang tot ze niks meer hoorden <middels> <middels> Ja, dat bedoel ik ja. <middels> <middels> Oh, dat is veel te lang allemaal Zat, uh, dit nummer zat vol trouwens met symboliek. Want uh, he blew his mind out in the car. Dat uh, was een van de voedingsbodems voor het, voor het belachelijke gerucht in die tijd. Dat Paul McCartney dood zou zijn. En zou zijn verongelukt met, uh, met zijn auto. En uh, dus niet meer zou bestaan. En dat er dus een, een gozer uit Amerika uh, onder de naam William Campbell. Als ik het goed onthouden heb. Ja, want dat was de... Ja, en die, uh, die hebben ze zodanig opgeknapt, uh, was toen het gerucht dat hij helemaal precies op Paul McCartney leek. Oh, qua stem, Nou ja, het is natuurlijk te gek voor woorden. Het is belachelijk. Maar goed, er werd toen wel een hele hype van gemaakt in, uh, in die periode. En uh, het Day in the Life zat onder andere dus vol met aanwijzingen. Zij men uh, die erop zouden duiden dat McCartney dood was. Nou, niet waar dus. Hij is... Uh, hij is, niet dood hij, hij is niet dood, hij leeft Hij is onlangs 69, of 69 geworden Dus uh, wat dat betreft uh, Geen probleem Goed, we gaan, gaan door met de Stones uh, Ik zei u al dat uh, Volgende week gaan we ook met de White Album beginnen En een van de overeenkomsten tussen Baggers Bank en de White Album is Dat ze allebei een witte hoes hadden en dat ook allebei de oorzaak een beetje hetzelfde was omdat de, zowel beide bands uh, voor die hoeze een foto erop wilden hebben die de platenmaatschappij niet wilde en dat was bij de Rolling Stones was dat een toiletmuur ja. en uh, met, met, met gore teksten erop en zo. wat het bij de Beatles was weet ik trouwens niet meer maar dan gaan we wel even opzoeken hoe dat uh, precies het voor volgende week als we dus inderdaad met de White Album tegenover Bank K gaan uh, beginnen en dat zeg ik ook nog maar even. 28 augustus, dames en heren, moeten u in uw agenda zetten. Want dan gaan Maurice en ik samen... Uh, in, bij onze buren het wapen van Zandvoort... gaan we de, uh, de confrontatie live doen. Dus gaan we daar live alleen maar Beatles en Stones muziek... tegenover elkaar draaien. Nou, dat wordt heel gezellig. Dat maar vanaf. niet in de eten, hè? Eh? Nee, niet nee, in de eten. Live nee, in het café. Eh, gewoon in het café. Um, goed, de Rolling Stones van de LP Baggers Banquet, Geproduceerd door Jimmy Milder Uitgekomen in 1968 En iedereen was er blij mee Want het was... de Stones hadden gelukkig dat gepiel En dat uh, psychedelische kagedoe Achterwege gelaten En waren weer teruggekeerd naar waar ze fantastisch in zijn Namelijk gewoon het spelen van Rhythm and Blues en Rock Want dat zijn de Stones No expectations, geen verwachtingen Van de LP Baggers Banquet Hier zijn de Rolling Stones Mooi, oh yeah, dit. Prachtig. Uh, Baggers Bank. K, overigens, de, vorige week ook al verteld, dacht ik, maar maakt niet uit. Uh, overigens, de laatste LP waar Brian Jones op meespeelde. Dus eigenlijk de laatste LP van de uh, Rolling Stones in hun oerbezetting. Daarna is Brian Jones eruit gegaan. Uh, en niet al te lang daarna uh, in zijn zwembad gevonden. En ook daar doen nog allerlei complottheorieën over de ronde dat hij vermoord zou zijn. In ieder geval, een van de dingen die wel bijna zeker is... is dat hij de Stones uitgepest is. Uh, vooral omdat de heer Keith Richard het met zijn vrouw had aangelegd. Anita Pallenberg. Krijgen we nou? Nou ja... Oké, okay, let u maar even op hem niet erbij We gaan uh, snel door dames en heren Want we komen niet meer aan alle LP's toe denk ik Want uh, ja, het zijn LP's met lange nummers Ook dat nog eens een keer We gaan uh, naar Spendal Ballet En daarvan het bekendste nummer van deze LP De titelsong Through the Barricades Spendal Ballet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 As our sun begins to fade And we made our love on wasteland. to land Van de gelijknamige plaats. Prachtig, prachtig, prachtig, prachtig. Toch wel een van de toonaangevende bands nog uit die uh, periode. Uh, 80er jaren, Spendau-ballet. Dus. Uh, we gaan nog eventjes naar uh, Joe Vitale, dames en heren. Alleen, ik zit even met een dilemma. Want ik weet niet precies welk nummer. Er is één leuk nummer, dat begint heel leuk. En dat, uh, nou, dat zoeken we even op. Gewoon. Dat gaan we gewoon even opzoeken. Uh, Joe Vitale was trouwens, uh, zoals ik al zei, uh, een meneer die. Uh, die echt wel met heel veel mensen gespeeld heeft ook. Uh, ik noem hier nog een paar namen: Dan Vogelberg, Peter Frampton. Uh, John Entwistle, Zack Wilde. Uh, The Book of Shadows. En uh, dan hadden we ook. Deze? Nog, uh, nee, die is het niet. <laughs> nou, we gaan niet langer zoeken. We nemen gewoon Sailor Man. Want dat vind ik wel een leuk nummer. En waarom vind ik dat een leuk nummer? Sailor Man van deze plaat omdat daar uh, ook nog mee wordt geblazen, en dat vind ik, dat is een van mijn favoriete groepen. En daarom vind ik het ook wel weer leuk om dat even te laten horen. Uh, daar wordt mee geblazen door de complete blazers-sectie van Chicago. En die kent u natuurlijk wel: Chicago. Uh, Sailor Man heet het nummer. En daar hoort u dus Jimmy op trom Penco op trombone. Lee Loglane, die doet daar de trompet. Walter Parasider doet tenorsax. En dat zijn de drie blazers van Chicago. Uh, verder uh, doet hier. Uh, ook nog mee. Nou, Joe Vitale natuurlijk doet drums, percussie, clavinet, synthesizer en lead vocal. George Perry die doet de bas. Paul Harris doet de piano. Don Felder van de Eagles doet de rhythm guitars en een gitaarsolo. En Joe Walsh doet hier natuurlijk ook uh, um, doet hier ook nog mee. Die doet ook nog een lead guitar. En um, doet uh, yeah, His Greatest Licks heet dat. Ik denk zelfs dat dat het nummer is. Maar in ieder geval Sailor Man. Hier is Joe Vitalen. Nu je? al? Ja. Echt waar? Ja. Oh, kom op nou. zeker weten? Ja, kom op nou. Ja, waarom dan? Schiet op. Ah, joh, rustig aan. Hebben we toch een haast? Hebben we haast? Soms. Zeele. Oké. Okay. Heen, want we gaan uh, afscheid van u nemen, dames en heren. Dit ja. was de Vanille van deze week. En volgende week zijn we er weer. En hebben we inderdaad een speciale gast. Want dan komt José van uh, jo, Wapen. Dus. Die komt hier volgende week. En die neemt wat LP's mee uit hun collectie. Dus ik neem niks mee volgende week. Lekker makkelijk. Hoef ik ook niet te showen. Goh, wat een heel makkelijk week. Dat doe je goed. Okay. Hé hey Ruud, dankjewel. Ja, tot volgende week. Hey, ik zeg tot uh, volgende week. Dag. Maar, doei, doei. Voorzichtig, hè. Ja.